Ooh. Het hier geweldig in de studio van GoFM op deze mooie zondagmorgen. Vanwege Aphrodite's Child, I want to live. Gelukkig hebben we geen buren die last van ons hebben, want anders zou het wel heel erg zijn. Want het galmt echt geweldig. Hey, welkom bij de zondagmorgen van GoFM. Wij gaan je oren verwennen hier met z'n allen, hier in de studio. Met prachtige muziek en een paar leuke onderwerpen, dus blijf bij ons. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 Ain't no sunshine when she's gone, and this house it just ain't no home. The sun's light will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says, We've sinned, well, it was what I wanted. Er zijn best wat uh, uitvoeringen van dit prachtige nummer Angel of the Morning. Best wel een beetje toepasselijk vandaag. hè. Deze is van Jules Newton. Hij komt uit uh, 1982, zo lang geleden al. En Bill Withers ervoor met Ain't No Sunshine. Nou, dat gaat vandaag wel meevallen, denk ik. Dus uh, hey, Straks gaan we het hebben over... Ja, wat eigenlijk? Um, we gaan het hebben over sport. En de sportraad. De schermbeweging als eerste levensbehoefte. Mm -hmm. Dus wat dat inhoudt, dat hoor je straks. Na nou, onder andere Brian Adams. Strong. En Simon natuurlijk hier. Muziek uit Volendam moet ook kunnen in Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk. Hè? Ja, ik weet dat je sterker bent. Mm -hmm. Ryan Adams ervoor met Please Forgive Me. Nou, we zijn heel vergevingsgezind vandaag. Trouwens, straks hebben we hier te gast dokter Erik Scherder. Hij is raadslid van de Nederlandse Sportraad. En hij gaat het hebben over, ja, sport. En dat is natuurlijk een eerste levensbehoefte. En hij pleit er natuurlijk voor, omdat het zo goed is voor je hersenen. Je hoort het over een minuut of zes. En intussen, muziek van José Feliciado. Light My Fire. Goedemorgen.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 Een van de weinige nummers van Bob Dylan waarin hij niet zingt. Nou ja, met tekst dan. Hè. Da, da, da, da, da. Zou hij een borrel te veel hebben opgehad toen hij dit opnam. Het was een hele grote hit in 1970. Misschien kun je het herinneren, of misschien helemaal niet. Dan maak je voor het eerst kennis met dit prachtige nummer. José Feliciano hoorde je trouwens met Light My Fire. Oh ja, en dit nummer dat heette gewoonweg Wigwam. Tijd voor ons... Eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Beweging beschermen als eerste levensbehoefte. Dat is een kreet die komt van professor Dr. Scherder. Hij is van de Nederlandse Sportraad, raadslid daarvan. En in de uitzending. Meneer Scherder, welkom. Ja, dank u. Ja, uh, beweging als eerste levensbehoefte. Dat weten we allemaal al. Maar dat beschermen, hoe ziet u dat? Nou ja, kijk, uh, eigenlijk um, is het zo dat er ontzettend veel studies zijn sinds COVID-19. Maar ook al voor die tijd uh, had je hadden we natuurlijk al een pandemie. De pandemie heette uh, bewegingsarmoede. Officieel heet die physical inactivity. Gewoon 2012, hè. WHO, uh, de auteurs van, dat, uh, van die papers, van die artikelen hierover. Um, en je ziet ook dat we, de sprake is eigenlijk van twee pandemieën die er al was, beweegsarmoede en COVID-19, die plechten helemaal in elkaar. Die hebben eigenlijk ongelooflijk veel met elkaar te maken. En die mensen die dus in eerste instantie al zeer kwetsbaar waren bij die bewegsarmoede-pandemie, die zijn nu ook bij COVID-19 het meest ja. kwetsbaar. En ja. dat komt omdat die beweegsarmoede die verhoogt de risico's op diabetes type 2, dus de ouderdomsuiker. Uh, obesitas en overgewicht, hart- en vaatziekten. Dat zijn precies die aandoeningen, maar ook inactiviteit dus, die inactiviteit leidt daartoe, die mensen dus zo kwetsbaar maken. Dus met andere woorden, en dat is helemaal niet mijn mening, laat dat helder zijn, maar de internationale literatuur is helder. Als je wil beschermen, als de national healthcare hun bevolking wil beschermen tegen de komende future pandemics, de toekomstige pandemieën, kom dan nu eindelijk met die actieve leefstijl. Ja. Uh, op de proppen Daar zijn en zorgen al... voor. Ja. Zorg, ja, Daar zijn we al heel lang mee bezig. En toch zegt u uh, dat bewegen, dat is toch nog een soort pandemie omdat we dat niet voldoende doen. Klopt. Wat zouden we moeten doen om dat beter te maken? Want blijkbaar zijn die Nederlanders niet uh, gericht op bewegen. Nee. En dat geldt overigens niet alleen voor Nederland, moet ik u er meteen bij zeggen. Ja, okay. dus het is een wereldwijd probleem, vandaar ook de pandemie. Mm. En uh, wat je ziet in de literatuur is dat het vooral mede komt doordat de overheidssectoren niet goed met elkaar samenwerken. Iedereen schuift toch een beetje van zijn bord. Die denkt, nou, bewegen de afdeling sport, succes ermee. Terwijl het natuurlijk ook gaat over onderwijs, infrastructuur en dergelijke. Dat heb je natuurlijk niet allemaal meteen geregeld, maar... Onderwijs bijvoorbeeld wel. Dat hebben wij ook voorgesteld. Als u dus een meisje zou vragen... wat is nou een maatregel die de overheid zou kunnen doen... Uh, om een, een impuls te geven aan uw bedrijfsarmoede... hebben wij voorgesteld uit de gebaseerde studies... haal die kinderen elke half uur drie minuutjes uit een stoeltje. Ja, ja. Naast een stoeltje lekker springen. Je kunt ook nog uh, sommetjes oplossen. 4 x twee, acht keer springen. goed, twee drie vier. vier en, enzovoort. Dus, en dan zie je al, als je dat doet... dat die kinderen wat meer gevoelig worden voor insuline. En insuline is enorm belangrijk, de gevoeligheid daarvoor, mm -hmm. uh, om de risico's op, wat we net zeiden, ouderdomssuiker, notabene in Nederland op jonge leeftijd al tegenwoordig, ja. uh, overgewicht, dat wordt alweer minder. Dus wij vragen aan de overheid, doe dat nou, dat, dat kost geen euro meer. Wat nee. zegt de overheid? Nee, dank u, dat doen wij niet. En dat uh, bewegen, dat is heel belangrijk. U bent de beweegprofessor, maar u krijgt ze niet aan het bewegen. En ook uh, de mensen die de regels moeten stellen, die zijn daar dus tegen. Wat, wat wordt het uh, aanvalsplan? Ja, ik ben wel blij met uw vragen. Want het zijn echt de beste vragen gewoon. Want dat, dat is namelijk ook meteen het moeilijkste antwoord. Omdat, omdat het ja, echt dat, echt wist, vast... dat wist ik eigenlijk al, maar ik wil het toch vragen. Ja, maar uh, kijk, het enige wat we eigenlijk moeten en kunnen doen... Is het hoog op de agenda houden mm -hmm. en de mensen er steeds opnieuw op aanspreken? Waarom doet u het niet? Wat ja. houdt u tegen? Ja. Een leuk voorbeeld is dat we in Amsterdam, met Simone Koekenheim, zijn ze de wethouder, nog de huidige wethouder, hebben we dus dit initiatief wel opgepakt en we zijn naar, naar Osdorf sloten geweest op een school die dat dus doet. Ach, als we zag die leraar die. we zijn er dus met ons kopje om de hoek van de klas gaan kijken. Die leraar die zat te keurig met die kinderen zeg maar of zoiets te doen. Opeens ja. zei die jongens, oké, okay, stoppen. Bewegen. De ja, op. Ja, dus dat was en een toen goed voorbeeld. Dus langs die kids zo. En die zeiden nou, zeiden tegen die kinderen drie wat twee. Vier wat ja. acht. En die kinderen riepen wat. En die waren blij. Nou, drie minuutjes. En daarna ging ze weer gaan zitten. Ja. Het, recept is, het recept is zo simpel. En de uitslag ook. Maar het moet nog wel gebeuren. Ik denk dat het nog een lange weg te gaan heeft. Maar u als beweegprofessor kan ervoor zorgen. Want u bent heel bekend. Dat er toch iets meer gaat gloren van meer bewegen. Ik hoop het van harte met u samen. Ik hoop het met u uh, bij, want u bent degene die er meer de argumenten voor heeft om mensen meer te laten bewegen. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt in dit gesprekje. Professor Dr. Erik Scherder, raadslid van de Nederlandse Sportraad over bewegen. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u sterkte in de strijd. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go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 En ook die dooie duur, was niet die mooie duur van toen. Ik stond daar verdwaast, maar mijn zoon keek verbaasd. Naar dat Haagse per se.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 Geweldige, lekkere muziek van Phil Collins. De man die lekker kan haperen op zijn drums. Hier was hij met een legendarische Indy Air Tonight hier bij Go FM. En een hele mooie, ja, best wel gevoelige van Connie van der Bos in Den Haag. Daar is een laan. Goed, um, wij zijn hier lekker aan de koffie en we hebben hier ouderwetse pennywafelen. Goh, dat is al lang geleden dat we die hebben gehad bij de koffie, echt waar. Uh, het zijn hele goede pennywafels met echte chocolade en niet met chocolade fantasie, want die heb je ook, die zijn een stuk goedkoper, maar nou, een stuk minder lekker. Dus. Je hoort de mooiste muziek hier bij GoFM en daarom uh, vandaag ook maar weer eens Simply Red. For your babies.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 ...dat jij net zo ontspannen wordt van de muziek eh, als ik hier zo in de studio van GoFemmesneuzen. Ja, Rita Coolidge en We're All Alone. Nou, dat is hier niet het geval. Eerst is gezellig in de studio. Ja, altijd wel uh, leuk. Beetje koffie, beetje kruimelen met koekjes en dan uh, mooie muziek draaien en uh, jou van alles wijs maken. Dat doen we hier natuurlijk, hè. Oh, kijk eens naar de klok joh. Het loopt al tegen elf uur. Zo meteen na het nieuws, over een minuut of acht, dan uh, gaan we het tempo een klein beetje omhoog krikken. Dan komt er ook hele lekkere muziek aan, maar dan een tandje sneller komt er allemaal aan. Maar eerst nog iets moois van Nicolas Pirac, So Far Away From L.A.,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 Mm. A shadow. Zo is het lekker. Goed, we gaan op naar het nieuws en wat mededelingen. En daarna ben ik bij je terug hier bij Gofi met hele lekkere muziek. Blijf je bij me tot 12 uur, lijkt mij een goed plan. Uh, want nou, zo meteen wordt het ook weer heel gezellig na 11 uur. Tot sluit van dit uur. Jawel, de kast en woorden zonder woorden. En daarna nog wat uh, tuingedoe. Tot zo. Nooit gelogen, nooit bedrogen. Maar het is anders dan voorheen. Wel als maatjes door één deur.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 Zal ik ooit nog dromen, net al.